Helene Ecker met het NOS Journaal.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 Het konvooi met hulpgoederen dat onderweg is naar de belegerde stad Mariupol... kan daar volgens Oekraïnse autoriteiten vandaag niet komen. In de zuidelijke havenstad raken de laatste reserves aan voedsel en water op. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne... zijn in Mariupol bijna 2200 burgers om het leven gekomen, meldt het stadsbestuur. Vandaag waren er opnieuw Russische bombardementen. De Turkse president Erdogan en de Griekse premier Mitsotakis hebben elkaar gesproken in Istanbul. En dat is bijzonder gezien de gespannen relatie tussen de twee buurlanden. Griekenland en Turkije hebben geregeld conflicten met elkaar, maar nu hebben de twee leiders afgesproken om de relatie te verbeteren en vaker met elkaar te communiceren. Een van de belangrijkste thema's van gesprek was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De moderne western The Power of the Dog is verkozen tot beste film bij de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De uitreiking vond vanavond plaats in de Royal Albert Hall in Londen en er werd flink uitgepakt. De 85-jarige Shirley Bassey zong onder leiding van een orkest de James Bond titelsong Diamonds Are Forever. Dan nog het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt en vooral in het zuiden en westen kan wat regen vallen. Vannacht op meer plaatsen regen en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen is het vrijwel overal droog en dan wordt het zo'n 14 graden. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1481. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Elements, dat is het nieuwe album van Liz Edison. Ja, dat is lang, lang geleden, zegt Jaren heb ik het erover. Maar wel een heel mooi album. We beginnen met de track 1, The Light of You. Daarna Michael Whelan met Imagineering Trains. ja En uh, het, uh, in de eerste track naar gelijk gelijknamige album. Die, uh, daar hoor je eigenlijk ook wel een beetje die stalen wielen op de rails knarsen. Dat is uh, eigenlijk wel een heel akelig gehoor. Maar goed, um, toch ook een heel fraai album. Dan gaan we natuurlijk uh, verder terug in de tijd. En we zakken terug naar het. Uh, 2001 zelfs wel met uh, Mike Rowland, Ja, het prachtige album van De Healing, En we sluiten af met uh, Patrick Cosmos, Zo noemde hij zichzelf met Spiritual Dream. Helemaal op het eind. Track 15. Piesel Radio kan je terugvinden op natuurlijk... Uh, ...pieselradio.info En ja, dat is eigenlijk nieuw sinds de week... Je kan weer interviews beluisteren. Ik heb uh, interviews van de 2021 weer teruggeplaatst onder het kopje interviews. Nou, heel veel luisterplezier.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 We can't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 Thanks for tuning in.